De Amerikaanse beurzen zijn gisteravond na dagen van rode cijfers weer in de plus gesloten. De Dow Jones en de Nasdaq eindigden een fractie hoger. Ook de meeste Europese beurzen stonden weer licht in de plus. In Amsterdam sloot de aex index met een winst van 0,8 procent. Een klein herstel na de verliezen van de afgelopen weken. In een ziekenhuis in Los Angeles is liedjesschrijver Jerry Lieber overleden. Lieber vormde samen met componist Mike Stoller een duo. Samen maakten ze onder meer de Elvis Presley-hits Hound Dog en Jailhouse Rock. Ook schreef hij de evergreen Is That All There Is... waarmee de zangeres Peggy Lee in de jaren 60 wereldberoemd werd. Het duo Lieber-Stoller schreef en componeerde ook voor artiesten... als Barbara Streisand, Buddy Holly, Aretha Franklin en The Beatles. Jerry Lieber is 78 jaar geworden. Dan nog het weer bewolkt en hier en daar regen. Overdag wordt het met 25 graden drukkend warm. En vallen er vooral smiddags en s'avonds flinke buien met de kans op onweer. Dit was het RMS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een uh, goede nacht en hartelijk welkom. De bouwvak is afgelopen en scholen in Midden- en Zuid zijn begonnen aan een nieuw jaar. En ook een nieuw televisieseizoen is aanstaande. En uh, ja, de vakanties in andere regio's die lopen ook bijna ten einde. En vannacht gaan we het hebben over reizen. Heeft u nou bijvoorbeeld recent een mooie reis gemaakt? Ver weg of dichtbij? Deel uw reisverhaal over 20 minuten via 0800 1121. Maar eerst een gesprek met Dick Dekker, de vader van Laura Dekker. Ook wel bekend als het zeilmeisje. Afgelopen zondag was het precies één jaar geleden dat ze vertrok met haar zeilboot over de Wereldzeeën. En in het Radio 1-programma Dit is de Dag... ging Elsbet Gutteke in gesprek met Dick Dekker... over hoe het zijn dochter vergaat op de Wereldzeeën... en alle commotie die vooraf ging aan de reis... en wat dat met de familie heeft gedaan. We gaan praten met Dick Dekker, de vader van Laura Dekker. Uh, bijna een jaar geleden is hij vertrokken, hè? Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk, uh, als je vanaf Gibraltar rekent wanneer ze alleen weggegaan is, uh, ja, was 21 augustus. Ja. ja, twee grote oceanen overgestoken inmiddels. Uh, ging het allemaal goed? Ja, eigenlijk uh, boven verwachting, ja. Nu zit ze, uh, zei u net al, vlak bij Australië voor uh, de Torres Street. En ik heb ja. begrepen dat dat niet een heel simpel plekje is om daar uh, te zeilen. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad wel een heel berucht plekje onder zeilers. En overigens ook onder uh, grote vrachtschepen. Want, wat is daar aan de hand? Het is een heel groot gebied met, uh, met alleen maar riffen en heel weinig water, zeg maar. En, uh, ja, en daarbij heb je natuurlijk nog uh, de stromingen van twee oceanen die uh, daar bij elkaar komen. Mm. Dus, uh, dus je moet heel goed opletten om daar doorheen te zeilen? Ja, je moet absoluut wel heel goed uh, blijven opletten, ja. Ja. En betekent dat ook dat je dan ook al die tijd dat je daar aan het varen bent wakker moet blijven? Ja, dat is eigenlijk wel uh, noodzakelijk, hè. En hoe ja. lang heeft ze daarvoor nodig? Ik denk twee dagen. Zo, dus ja. twee dagen wakker blijven dan? Ja, ja. ja. Oh, dat lijkt me een opgave. Ja, er zijn wel een paar plekjes dat ze, dat ze zeg maar... Eens eventjes 10, 15 minuten eventjes uh, kan uh, indutten. Maar uh, ja, veel langer niet. Nee, dat is toch wel, dat is wel heel kort, 10-15 minuten. Ja, dat is een uh, lastig stuk. Ja. Ja. Uh, wat, hoe, hoe onderhoudt u contact met haar? Nou, eigenlijk uh, iedere dag wel uh, via sms uh, met satelliettelefoon. Wat eigenlijk net zo simpel werkt als met onze mobieltjes die we allemaal kennen. En uh, ja, als je natuurlijk in de buurt van land is, uh, skypen we ook wel veel. Ja. Wat is het laatste smsje wat u van haar heeft gekregen? <laughs> Ik te lachen. Nou, dat zijn er zoveel. Oh. Maar het gaat meestal helemaal nergens over. Oh, okay. dus, uh... Maar niet van, help pa, er zit een gat in de bodem of zo? <laughs> nee, niet echt. Nee. Nee? nee, Ze is meer bezig met uh, nou ja, een beetje slaap uh, in te halen... en uh, dat ze goed uitgerust uh, door de straat heen komt. Ja. Maar, maar ze heeft natuurlijk aan boord allerlei apparatuur ook. Uh, ze komt natuurlijk voor vragen te staan. Uh, u bent zelf ook een hele ervaren zeilen. Vraagt ze ook wel eens advies? Ja. Nee, eigenlijk niet. Het is, uh, ja, het is natuurlijk toch een tiener. En uh, ik geef wel eens ongevraagd advies, maar uh, ja, dat wordt me meestal niet in dank afgenomen. En, ja, ze moeten het zelf uitvinden uiteindelijk. Ja, dus, maar uh, dat zeg ik ook over mijn tienerdochters. Ja. Maar die, die wonen gewoon in het huis waar ik ook ben, dus dat is nogal makkelijk. Zij zit ergens op een oceaan. Ja, ja. Is dat altijd, lukt dat altijd om die afstand dan ook te, te denken van nou ja, ze moet het maar gewoon zelf doen? Ja, ja eigenlijk heel goed. Ja. Want ze kan het gewoon. Ja, euh, nou ja, anders hadden we het er ook niet weg laten gaan. er nee, uh, gewoon volledig vertrouwen in het. Ja, Vertelt absoluut. ze ook alles? Wat ze, wat, heeft u het gevoel dat u alles te horen krijgt? Ja, eigenlijk wel. Alleen heel veel dingen, als er iets, iets nou, om, naar mijn ideeën ernstig stuk was aan de boot of zo... dat maakt op haar te weinig indruk om daar gelijk te praten. Dat is meestal dan een week later van... oh ja, en dat en dat was er ook nog gebeurd. Ja, Dan heb ik zoiets van, goh, schokkend je, hangen, dat je dat, je dat, dat toen niet, niet verteld hebt. Want hoe, zit, hoe ziet haar dag, of misschien moet je het gewoon over 24 uur hebben... hoe ziet het eruit voor haar op zo'n boot? Daar kunnen wij ons niet zoveel bij voorstellen, maar wat doet ze? Heeft ze bijvoorbeeld tijd om een nacht van 7 uur te slapen? Of, of ziet dat er heel anders? Hoe gaat het? Ja, dat? Als, ze, als ze op uh, zeg maar, vrij open water is... dus uh, buiten grote scheepvaartroutes en, uh, en riffen en, uh, en, en dat soort dingen... dan kan ze eigenlijk wel uh, nou, min of meer doorslapen... Alleen uit je natuur, omdat je toch ontvaren bent... en onderbewust weet dat je met iets bezig bent... word je toch wel om de twee uur wakker. Hm. Maar heb je eigenlijk niks te doen... dan kijk je gewoon even om je heen. En als alles goed is van je, dan slaap je weer verder. Dan draai je wel om. En, en de dag? Hoe ziet die er dan uit? Wat doe je dan? Uh, ja, de dag... Uh, nou ja, sowieso uh, natuurlijk uh, navigatie uh, bijhouden. Uh, ja, je moet ook gewoon uh, jezelf verzorgen. En uh, eten maken. En, uh, ja... Uh, allemaal dingen die je normaal ook zou doen, ja. eigenlijk. Ja, maar het enige verschil is dat er niemand om je heen is. Nee. nee. Dat, dat, lijkt me, dat lijkt me voor zo'n jong meisje, trouwens voor heel veel volwassenen, best wel lastig. Heeft, heeft ze het daar moeilijk mee of is dat geen probleem? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Maar daar moet ik er wel bij zeggen, ze praat ook wel heel veel met, uh, met andere zeilers. Want ze heeft natuurlijk een uh, radio aan boord. Ze, uh, oh, dus dan kan je, terwijl je aan, aan het zeilen bent, Kan je gewoon met anderen spreken die in de buurt zijn? Ja, hoor. Dat, als het moet, kan die radio makkelijk de andere kant van de oceaan bereiken. Oh ja. Dat is helemaal geen punt. Dus het is een soort gemeenschap die zo zich over die oceaan begeeft? Ja, het is inderdaad een, een hele grote gemeenschap. Want je moet je voorstellen... Kijk, Laura is natuurlijk wel heel jong om dit te doen... maar wat ze doet is niet heel bijzonder. Het zijn echt duizenden jachten die dit per jaar doen. En uh, ja, in, in, zeg maar in, de, in de buurt van Laura uh, varen toch al gauw uh, hond, honderd jachten. Zo. En die varen uh, van, ja, van, uh, ja, van bijna bij. En dat wordt niet afgesproken, maar je hebt natuurlijk logische routes, vanwege ja. windstroming enzovoort. Dus je komt elkaar gewoon tegen. Dan? Ja, je komt elkaar uh, gewoon op, altijd weer tegen. Ik bedoel, de ene bij kom je de ene tegen en de andere bij de andere. Maar dat zijn heel vaak toch al die je alles eerder gezien hebt. Dat lijkt me voor u ook wel een prettig gevoel. Misschien dat er toch mensen zijn die ook een beetje weten van: hé, hey, waar is Laura? Of, of is dat niet langer? Nee, nou? niet echt eigenlijk. Nee. Met, uh, nee, ja. Ik bedoel, uh, voor de meesten wat ik merk, is Laura gewoon uh, een van hun en niet, uh, niet speciaal. En dat willen ze ook helemaal niet. Nee. Ze willen ook gewoon. Uh, ja, als een van hun uh, behandeld worden en niet als iemand die... Uh... Niet opvalt. Wat, wat voor mensen zijn het die dit doen? Die, die, die, die, die... Oh, van alles. Uh, het, het zijn jonge mensen met kinderen... maar het zijn ook uh, oudere, gepensioneerde mensen die dat doen. Het is dus ja. niet een bepaald uh, uh, zeebonk type. Nee, dat nee, een, uh... nee, nee. <laughs> nee, het kan het zijn wel, wel uh, Wat wel opvallend is, is dat heel veel vrouwen... er meestal na afloop van tijd geen zin meer in hebben. Dus dat eindigt dus met het feit dat er, uh, dat er veel boten alleen met mannen rondvaarden. Oh Ja. Ja. Die vrouwen geven het op of zo. Ja, nou ja, je moet je voorstellen... kijk, er wordt natuurlijk wel altijd gezegd... ze, ze vaart de mooie weerroute. Maar dat is dan wel tussen hele grote aanhalingstekens. Want ook daar is het vaak best wel afzien. En uh, zoals nou vaart ze ook alweer uh, dagenlang... Uh, dat het dek gewoon constant onder water staat. En dat is verder helemaal niet erg. Maar ja, ik bedoel, het is gewoon wel, uh, wel afzien. Het is wel pittig. En ja. Een jonge iemand die, uh, die kan er vaak nog snel om lachen. Maar uh, ja, oudere mensen die hebben daar vaak uh, moeite mee ja. en uh, ja. die houden het voor gezien. Wat is het uh, uh, ingewikkeldste en gevaarlijkste wat ze mee heeft gemaakt tot nu toe? Uh, ik denk de, de hele voorbereiding uh, en uh, ja, het gedoe met jeugdzorg en kinderbescherming. Niet eens Dat, uh, zozeer toen ze nee, eenmaal op die nee, oceanen er... was. Dan... Nee. Nee, absoluut niet. Nee, Losgeslagen nee, ergens, containers. Nee, nee, het meeste heeft ze uh, te lijden gehad van, uh, van die tijd. Ja. Ja, ja. Nou, daar gaan, gaan we zo nog even over verder praten. Eerst nog even over uh, Laura op die boot. Want ze moet ook ondertussen nog haar schoolwerk doen. Ja. Want dat was ook de afspraak. Dat ze dan op de boot via de Wereldschool... dat is een organisatie voor kinderen die op andere plekken zijn dan in Nederland... Uh, toch met haar verder zou gaan. Ja, Hoe, lukt dat een beetje? Ja, dat lukt wel. Maar uh, ja, ze loopt natuurlijk wel iets achter... Maar dat is, uh, op zich vinden wij dat ook helemaal niet zo'n probleem. Want ze kan toch de examen pas uh, een jaar na terugkomst uh, doen. Dus ja. Ja, ze heeft eigenlijk tijd genoeg ja. om, uh, om het alsnog helemaal te doen. Er staat de hoofd er doen. wel naar? Ik kan me namelijk voorstellen van niet. Nee, niet altijd. Het is natuurlijk uh, best wel uh, vaak dat het gewoon uh, de weersomstandigheden... en alles het gewoon niet toelaten om, om ook nog met leren bezig te zijn. Nee. Dat, uh, en ja, op die manier kom je inderdaad wel eens achter... Ja. En, Zoals al gezegd, ze, ze moet echt alles alleen doen. Dus als ze in een haven of een bar ligt, moet ze ook zelf weer zorgen dat, uh, nou ja, dat er eten gekocht wordt en uh, bronstof. En, uh, ja, ze moet gewoon alles zelf regelen. Er is natuurlijk geen, uh, geen team of zo die iets, iets doet. Nee, want er was nog wel even sprake van dat ze in de verschillende havens dan opgevangen zou worden. Maar dat is niet. <lacht> Nou, die sprake was er bij ons niet. Maar dat... Het uh, was wel een, een eis, toch? Van jeugdzorg? Uh, ja, van de kinderbescherming. Of van de ja. kinderbescherming, ja. ja. ja. Maar, maar er was goed, niet dat reviseren. waren natuurlijk allemaal eisen die bedoeld waren om het te ontmoedigen. En hadden natuurlijk niks met die reis te maken. Nee. Maar dus, hoe, even dan, wat stel, ze komt dus aan in een van de willekeurige haven. En dan? Wat, wat doe je dan? Je legt aan. In... Nou, meestal lig je voor anker. En uh, het eerste wat je moet doen, uh, is uh, inklaren. Uh, dat betekent dat je naar uh, ja, de douane moet en, uh, naar een en andere autoriteiten. Uh, dat moet je allemaal regelen. Nou ja, dat kost, kost je gauw een halve dag, meestal. Een hele papieren invullen enzovoort. Ja. Nou, ja, dat gaat op zich allemaal uh, heel goed. En dan samen. zeggen ze tegen haar: waar is je vader? Of uh, valt nee, dat al mee? Dat is nog niet één keer oh, gebeurd. Nou, dat valt nee, mee nee, dan. Nee, nee, ja. Nog nooit. Nee. nee. En dan boodschappen doen, reparaties? Ja, dan boodschappen doen en inderdaad uh, ja, de boot toch weer klaarmaken voor de volgende trip. Dus ja, er zijn altijd wel kleine mankementjes die, uh, die ze op moet lossen. En uh, ja, dat, dat doe je dus allemaal als je natuurlijk in de haven slikt. Ja. En hoe lang blijf je dan in zo'n haven liggen voor je weer verder gaat? Ja, dat is verschillend. Ja. Het is natuurlijk ook een beetje van als je nog, nog wat te doen hebt en je wil iets af hebben, duurt iets langer. En uh, als het weer uh, toevallig uh, heel goed is uh, om verder te gaan, dan uh, haal je goudanker op en ga even verder. Ja, daar ben je dus ook heel vrij in dan. Ja. Nou, u, u zei het net al. Uh, het was niet zonder slag of stoot dat Laura uh, kon vertrekken vorig jaar. Kinder, nee. Kinderbescherming zat jullie op de hielen, er kwam nee. ook een rechtszaak. Um, laten we even luisteren naar uh, wat er gebeurde... toen de rechter uitsprak dat uh, Laura niet langer onder toezicht stond. Gelet op het voorgaande wijst de rechtbank het verzoek... van de Raad tot verlenging van de ondertoezichtstelling af. Met deze beslissing ligt de verantwoordelijkheid voor Laura weer waar, waar deze hoort. Namelijk bij de ouders. De vader van Laura heeft al laten weten zijn dochter te laten gaan. Sterker nog, vader en dochter zeilen binnen twee weken weg uit Nederland. Ook al kan de Raad voor de Kinderbescherming nog in hoger beroep. Ja, hoger beroep is er niet meer gekomen? <laughs> nee, dat is er niet meer gekomen. Nee. nee, nee. U zei net al, het moeilijkste, het moeilijkste voor Laura was... Uh, eigenlijk voor haar vertrek, de ja. tegenwerking die ze kreeg? Nou ja, daar heeft ze eigenlijk nog last van, ja. Ja? ja. Op wat ja, voor ja. manier? Nou ja, psychisch. Dat, uh... en, en hoe merkt u dat dan als u haar spreekt? Ja. Nou, doordat ze het er wel over, uh, over heeft. Dat, uh, ja, dat ze het gewoon niet verwerken kan wat er uh, toen allemaal gebeurd is... en uh, wat er gedaan is om hem uh, om maar te proberen te stoppen. En wat, wat, is dan, wat heeft haar het meest geraakt daarin? Ja, de leugens en, uh, en, en alles wat naar buiten gebracht is. en uh, Kijk, Laura en wij hebben eigenlijk nooit met de media wat gedaan. En uh, de media heeft eenzijdige berichtgeving naar buiten gebracht. Altijd vanuit de kinderbescherming of de overheid. Uh, die dus moedwillig uh, verkeerde informatie uh, en hele gemene informatie over Laura naar buiten bracht. Mm. Wat uh, voor dingen? Wat, wat, wat, wat voor leugens werden er dan verspreid over haar? Ja, over eigenlijk van alles. Uh, er was eigenlijk zelden iets bij wat, wat, wat waar was. Ik bedoel, het was eigenlijk zo dat als we een artikel lazen, dat we denken van. Uh, ging dat over ons of ging dat over Laura? Mm. Dus, ja, het staat er wel bij, maar er klopt gewoon helemaal niets van. En. Ja, dat doet natuurlijk best wel pijn. En uh, kijk, in die tijd was ze natuurlijk dertien. Uh, op een gegeven moment veertien. Ja. Uh, ja, als je dan op die manier wordt behandeld, dat uh, is natuurlijk wel heel erg uh, zwaar. Dat, dat, is, dat gaat je niet in de koude kleren. Nee, zeker niet. Heeft u zelf ook gedacht, misschien in die periode van... nou, ik moet haar tegen haarzelf beschermen... en er dan maar gewoon mee stoppen als het haar toch ook zoveel schade aandoet? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dat uh, hebben we zeker uh, overdacht... Uh, maar ja, goed, Laura, die wou het toch heel graag. En ze was natuurlijk toch ook al heel lang mee bezig. Ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, was het toch van... Uh, ja, ga je ermee stoppen of wat, uh, wat zullen we doen? Uh, dat heeft uh, ze wel besproken met haar? Ja, ja, ja, ja, dat dat een zeker. mogelijkheid was? Ja, tuurlijk. ja, Was het bespreekbaar met haar om ervan af te zien? Mm, nee, niet echt. Nee? <laughs> nee, ze bleef er wel aan volhouden. Ja. Ze was, ja, ja, nou, cool. U bent de vader, hè? Ja, zeker. zeker. Ja, ja. ja, maar je moet je voorstellen. Kijk, ze is natuurlijk al heel lang ermee bezig geweest. En ze had eigenlijk alles rond op het moment dat uh, dat hele mediacircus begon. Uh, wat dan naar buiten ging brengen. Dat ze niet kon zeilen. En dat ze ervaring op moest doen enzovoort. Uh, en dat was natuurlijk helemaal niet zo. Want ze zeilde natuurlijk al uh, vanaf de zesde solo alleen. Mm -hmm. En dan niet uh, een rondje, maar gewoon echt serieus. En eigenlijk... Verder elke dag uit school uh, enzovoort. Ja. Ze, ging, ze ging alleen op vakantie uh, zes weken. Al een aantal jaren. En, uh, ja, dus... Die zelfstandigheid had ze wel, zegt u. Maar ja. u zag natuurlijk aan de andere kant ook wat het met haar deed. Ze werd ook heel somber. Ja. En ze is op een gegeven moment zelfs weggelopen naar Sint Maarten. Ja. Ik kan me voorstellen dat je het dan als ouder toch heel erg zorgen maakt. Ja. Nou ja, ze is niet zozeer weggelopen. Ze is gewoon gevlucht voor de kinderbescherming. Dat, uh, die waren natuurlijk alsmaar... Op haar in had hakken om te proberen haar te stoppen. Ja. En omdat dat wettelijk niet ging, uh, gingen ze natuurlijk allerlei gekke trucs bedenken. En dat ging heel erg ver. Wist u dat ze weg zou lopen? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat, nou ja, <laughs> dat, dat, dat had ook. We bespraken nee. natuurlijk heel veel met u. Ik kan me voorstellen dat ze misschien heeft gezegd: ja. ik, ik vertrek. Nou, ik moet zeggen, in die tijd uh, is ze wel uh, gesloten geworden ook. Dat, uh, Door alles wat er gebeurde. Ja, ja. Hoe, nou is zo. Hoe zou dat uh, gekomen zijn dat media en kinderbescherming zo'n tegenstand hebben gezet? Weet u daar iets van? Ja, dat, uh, dat weet ik wel. Kijk, in eerste instantie toen het net naar buiten was, is de kinderbescherming ook uh, geïnterviewd door media en toen hebben ze gezegd van, uh, ja, dat doen wij niks aan als de ouders dat goed vinden, is dat niet ons probleem. Mm. En kort daarna. Een of twee weken daarna heeft Balkenende uh, uh, openlijk op televisie laten weten... dat dit dus echt niet kan, enzovoort. Uh, er zijn Tweede kamervragen over geweest, enzovoort. En ja, het gevolg daarvan was natuurlijk dat de kinderbescherming... Uh, ja, in opdracht uh, moest proberen ja. haar te stoppen, hoe dan ja. ook. En media? Waar, waar komt de tegenstand, de weerstand van media dan vandaan, denk u? De, de leugens, als u het zo noemt? Ja, nou kijk... Naar mijn inziens was het natuurlijk de bedoeling dat, uh, dat ze de, het volk natuurlijk op hun hand moesten krijgen. En dat lukt natuurlijk het beste door de media zodanig in te zijn en te bewerken. Dat, uh, dat, ja, dat die familie gek is, dat die vader gek is... en dat dat kind sowieso niks kon. En, uh, hm. ja Om het maar even zo uh, heel kort te zeggen. Maar daar kwam het natuurlijk allemaal op neer. Ja, ja. U zei net Laura heeft het nog steeds af en toe <coughs> wel moeilijk mee. Ze is natuurlijk nu met haar reis bezig. Ja. Uh, en ze komt natuurlijk ook een keer terug. Maar ja. ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat ze, nou, het laatste wat ze wil... is weer terug naar Nederland. Ja, ja daar heeft ze wel moeite mee, ja. En dan zegt u toch maar, kom dan toch maar weer naar mij? Of hoe, hoe, hoe, hoe praat nou, u dan? dat met... zal ze natuurlijk nooit doen. Kijk, nee, maar uh... hoe, hoe praat u dan? Hoe probeert u haar dan toch weer een beetje... Nou, nee, ze moet gewoon de eigen weg uh, vinden. En ik bedoel, uh, ze kan natuurlijk uh, heen gaan waar ze wil. Uh, ze heeft ook meerdere paspoorten, toch? Ja, ze heeft inderdaad uh, drie nationaliteiten. Uh, hoe groot acht u de kans dat ze zich weer in Nederland vestigt? Ja, ik denk uh, niet zo groot. Nee. <laughs> hoe lang is ze nog onderweg? Ik denk, uh, ja, een jaar. Dat is nog een hele tijd. Ja. ja. ja. Ja. Goed, nou hartelijk dank dat we even met u mochten praten over Laura. En uh, de volgende keer dat u weer contact met haar hebt, doe haar dan ook de hartelijke groeten van ons. Ja. En wens haar heel veel succes bij, bij het verloop van uw reis. Van als in uh, gesprek met uh, Dick uh, Dekker, de vader van Laura Dekker, in het radio 1-programma. Dit is de dag. Ja, een mooi verhaal natuurlijk ook over een indrukwekkende reis die uh, Laura, ook al genoemd, het zeilmeisje op dit moment uh, aan het maken is. En ja, de vakanties lopen ten einde, zoals ik al eerder zei. En uh, ik ben heel erg benieuwd welke reis heeft op u heel veel indruk gemaakt. En waar moet je absoluut geweest zijn? En waarom bent u juist naar die ene plek bijvoorbeeld geweest? En wat was daar zo mooi aan? Deel uw verhaal deze nacht via 0800-1121. Dat is 0800-1121. En uiteraard deze nacht ook wat muziek die met vakanties te maken hebben. Zoals deze van 10CC. Dit is Dreadlock Holiday. I was walking down the street. Concentrating on truck and ride.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 You're sorry, you cross me You better understand that you're alone over Jamaica van de NC Dreadlock Holiday uit 1978. Ik ga naar de eerste beller toe deze nacht via 0800-121 En dat is Martijn. goedenacht. Goedenavond, van Martijn Martijn, je bent vaste beller en één ding valt me op. Uh, normaal uh, zit jij uh, in de vrachtwagen, ben je aan het rijden, maar op dit moment hoor ik geen oorverdovend lawaai van je cabine. Dat moet je even verklaren. Nou, ik zit op de Maasvlakte. Daar hebben we de grootste containerterminals van uh, Europa, zo'n beetje. Je staat en gewoon daar te wachten. En sta ik stil en ze hebben er net bij mij een 40 voet container opgezet op de trailer. Kijk, vandaar van de rust in de cabine. En dat, dat, ja, vandaar. Dat, ja. dat, dat biedt een de mooie goede timing. Zeg Zeker weten. Dat biedt een, een mooie gelegenheid om even te praten over uh, ja, een, een, een reis, een vakantiereis die veel indruk op jou gemaakt heeft. En naar welk land is dat geweest? Nou, de meeste indruk is ooit geweest Thailand en Curaçao. Maar daar, wil ik, daar heb ik al vaker over verteld, dus daar ga ik het nou niet over hebben. Uh, ik, mijn vriendin uh, wilde heel graag uh, eens een keer Italië zien. En ja. um, dat is er tot nu toe van uh, tot, tot, tot deze zomer we hebben we hebben dus voor het eerst zijn we daar dus naartoe gegaan. Ik, had, uh, ik heb haar meegenomen naar uh, Turkije een keertje, ik heb haar meegenomen naar Canaria, naar, naar Tenerife, naar Thailand en een keer vorig jaar naar Ibiza een weekje, maar haar grootste wens was Italië. Ik was vroeger met mijn ouders al een keertje, al een aantal keren naar Italië geweest. Yeah. Maar nou, dat is al 20 jaar geleden, dus daar weet ik zelf ook niet zo heel veel meer van. Uh, het was voornamelijk het noorden van Italië, bij uh, Florence en uh, zo. Oké, okay. dus, uh, en waar is de reis naartoe gegaan uiteindelijk in Italië? Welk gedeelte ben je naar, beland? Sicilië. Sicilië. Ja, wij, maar van tevoren je mensen tegen ons van, van uh, ik was er al heel lang niet geweest, zeiden mensen tegen ons van... Uh, ja, dat ze Spanjaarden sympathieker vonden dan Italianen. Ja. Nou, ik kon me dat niet zo goed meer herinneren, omdat het voor mij al twintig jaar geleden was. Maar ja, wij Maar ik, Dus wij, nou wij zijn dus vanaf Amsterdam zijn we gevlogen. Mm -hmm. Wij zijn op Catania geland. Ja. Nou, dat is het mooie, het grappige was, ik heb, ik heb een beetje last van vliegangst, dat heb ik altijd gehad, maar het heeft mij er nooit van weerhouden om te vliegen. Mijn vriendin die had bij de huisarts een paar uh, oxocipan uh, pilletjes geregeld. Dus ze dus, uh, dus hebben een hele relaxe vlucht gehad? Daar word een beetje rustig van, dus het werkt ja. goed tegen vliegangst. Ja. En uh, nou, dus die vlucht die ging uh, hartstikke goed. Dat was, ik maakte me van tevoren weer een beetje druk om, terwijl het maar 2,5 uurtjes vliegen is vanaf Amsterdam. Mm -hmm. En op Catania stond er een autootje voor ons klaar: een uh, Fiat Pandaatje. En ik moest meteen het Italiaanse verkeer in. Yeah. En, uh, en dat is best ja, druk, hè? Ik, dat is heel hectisch, daar ja. schrik je wel even van. Ja. En uh, Sicilië wisten wij wel van dat het een beetje het arme gedeelte van Italië is. He, het is toch het zuiden van Italië een stuk armer dan het noorden van Italië. Dat wisten wij wel al van tevoren. He. Maar ja, die, wij moesten dus uh, naar, naar de richting van Palermo, Cefalou, zaten mm -hmm. wij in de buurt. Uh -huh. We zaten het plaatsje... Campo Felice di Rossella. Want ik heb nou toevallig de kaart voor mij. Want die heb ik hier in mijn tas zitten in de vrachtwagen. Ja. En kan je, kan je even omschrijven voor de, voor, de, voor de luisteraars die nog nooit in Sicilië geweest zijn. wat er nou zo mooi aan was aan het nou, eiland Sicilië? De Hele Italiaanse sfeer, dat is niet normaal. De mensen waren super sympathiek, veel wij vonden ze veel sympathieker dan Spanjaarden. Dus wat ze dus, mijn vader die zei ook tegen mij: van ja, Spanjaarden zijn sympathieker dan Italianen. dus, dus wij vonden het dus helemaal juist niet. Wij vonden juist misschien lag het aan de Sicilianen dat Sicilianen anders zijn dan eigenlijk de mensen van Noord-Italië. Dat zou ook kunnen, natuurlijk. Ja, ja. En wat zo schitterend is, ja, die, die Italiaanse plaatjes, die kleine straatjes, die uh, mooie Italiaanse huisjes. En dan kan je daar zo schitterend, als je daar dan uit eten gaat in dat plaatje Cefalu bijvoorbeeld, dan heb je dan van die terrassen die hangen zo half boven de rotsen, of ja, de rotsen ja. zo half boven de zee. Ja. En dan heb je schitterend uitzicht over de zee. Nou, uh, en uh, ja de hele Italiaanse sfeer, hè? Het, het is overal gezellig, overal broeit er wat, het, het, het, het, het, uh, de mensen leven echt een beetje op, op buiten, hè? dus ze houden van gezelligheid, gezellige terrassen, veel meer dan in Spanje vonden wij. Nee. En, uh, ja, die, het is dus, wij zijn dus ook even naar Palermo geweest en dat vonden we wel een beetje tegenvallen. Wij kwamen in een Palermo, dat is gigantisch, hectisch. En Palermo uh, is dan zeg maar de, de soort van hoofdstad van het eiland, hè? de ja, grote stad. Dus ik, bijna, ja, Palermo heeft volgens mij een 800.000 inwoners. Ja, ja. Maar wij kwamen meteen van de snelweg kwamen wij in Palermo terecht, in een of andere buitenwijk. En de hele straten lagen bezaaid met vuilniszakken. Ja. Met, met, met vuilnis was het niet op hadden gehaald. Ja. En nou, ons idee had het een beetje te maken met de maffia. Dat dus uh, de dus maffia schijnt daar dan hè, de, ook de vuilnisophaaldienst in handen te hebben. En dat ze dan geld in hun zak steken en dan dat allemaal niet goed regelen. Ja, ja dat zou kunnen. Eh? Ik zal je vertellen Martijn, um, ja. Ja, dat is wel heel toevallig. Ik ben er dus zelf vorig jaar ook geweest in Sicilië. Ik ben dus ook inderdaad in het kustplaatsje Cefaloer geweest, wat je dus net beschreef. Ja. Een mooi plaatsje met van die ja. restaurants uh, tegen de rotsen opgebouwd. En wat mij ja. inderdaad ook opviel, dat was dat Palermo inderdaad uh, dat het daar wel rommelig was. maar ook dat het het daar in het verkeer heel druk was, maar voor de rest op het eiland... dat de wegen daar echt heel rustig waren. Veel tolwegen, ja, maar er was het heel erg rustig. is een mooi verhaal over. Uh, we zijn eventjes naar Corleone geweest. Ben jij misschien ook wel geweest, Corleone? Daar ben ik ook langs gereden. Dat is, dat dat is uiteindelijk was, ook van die, de film, hè? We hebben de films he? van Al Pacino ja, opgenomen, als het ja, goed is. Ja. Een uh, beetje die maffia-films en zo zijn. De ska-feestjes daar opgenomen. Precies, ja, dat komt daar vandaan, ja. ja. En, en, en de Godfather, die film, die, die serie... Maar uh, we zijn ook, ik weet niet of jij daar bent geweest, uh, Taromina. Daar ben ik ook geweest. Ja. Dat is een mooie, dat is een, een wat chicere kustplaats inderdaad. Maar, en en uh, ja. ja, dat klopt. Wat, ja, wat maar duurt... Dat wij eigenlijk te toeristisch. Want het leuke was, Chevalou had je voornamelijk Italiaanse toeristen. En dat vinden wij leuker dan op een plek waar veel Nederlanders komen en Engelsen en Amerikanen. En het Taromina is een schitterend plaatje, alleen veel te toeristisch vonden wij. En Sevalloo had je heel veel Italianen. En dat ja. vonden wij eigenlijk veel gezellig. Ja, lekker tussen de locals. Hé hey Martijn, heb je nou ook het, het, nou het misschien wel het meest indrukwekkende, want dat wilde ik eigenlijk verderop in de uitzending vertellen, wat dan mijn meest indrukwekkende ervaring tot nu toe is op een vakantie. Ben je dan ook op het mooiste stukje van Sicilië geweest, namelijk de Etna? Nee, nee, nee. Dat is uh, volgens mij vader ook als ze stonden, en die zijn geweest. ze hebben we wel gezien. Daar had je moeten zijn, Martijn. Ik ben er naartoe ja. geweest in de auto. Ik heb een prachtige reis gehad, van twee uur daar naartoe gereden. Ja. Helemaal kriskras door allerlei bergwegjes. Op een gegeven moment zie je natuurlijk de Edna liggen. Je komt steeds dichterbij. Op een gegeven moment ben ik dus ook naar boven geweest met een kabelbaantje. Je kon dus of lopen of met een kabelbaantje. Maar goed, ik ben dan ook echt een, een toerist die even van zijn rust geniet. En ook ja. van het gemak op dat moment. Maar ik moet je zeggen, dat was ontzettend indrukwekkend. En ik zal je vertellen waarom. Je staat er op op dat moment op een vulkaan. Het is ja. immens groot. Het is allemaal een beetje verkoold. Het is, ziet er rood uit, roodachtig. Het is net voor je gevoel of je op de maan bent. Het is te koud boven. Het waait hard. En ja, je staat daar en je denkt van dit is immens. En ja. uh, met, met alle kennis die we in de wereld hebben... proberen mensen natuurlijk alles een beetje in de gaten te houden. Van ja, stel dat de vulkaan een keer uitbarst. Wat moeten we dan doen? Maar je staat ja, er en je de denkt van... de laatste keer was volgens mij in 2002. Klopt dat? Uh, was dat? We, ja. Klopt, u dus, is ook een deel ja, van, het, ja, Katania, van de dorpen zijn... de van Catania is toen nog... Uh, uh door de, de, de lava-overspoed, toch? Klopt. Of een, ja. ja. Want daar hebben wij wel uh, de, over dingen van gezien, hoor. Dat daar de, de, de, de, de lava uh, is. Uh, maar, uh, maar dat was dus mijn, de, mijn de, meest de, indrukwekkende moment, Martijn. We hebben de, de nou wel gezien, van ja. de afstand. Maar we hadden er eigenlijk naartoe gemoeten. Maar we hadden maar een week. En we hebben ja, we zijn elke dag met de autootje rondgetrokken. Maar we hebben s ochtends, lagen we, tot s middags lagen bij het hotel lekker aan het strand. En na de... Uh, dus nadat we een middagdutje hadden gedaan, dan gingen we met de auto erop rondtrekken. Ja. Maar, ja, en dan is een weekje zo voorbij. En de afstanden zijn nog best wel groot, moet ik zeggen. Het is het grootste eiland van de Middellandse Zee, hè? Ja. Ja. Ik dus, moet uh, zeggen ja, inderdaad, dus, Sicilië... Maar het is best is... stom dat we daar niet zijn geweest. Ja. Martijn, volgende keer, ik zou zeggen, ga er nog een keertje naartoe en ga er zeker kijken. Ik wil je bedanken voor je verhaal over Sicilië. En ja, heel toevallig ben ik er zelf ook geweest en ik kan ja, het inderdaad is beamen. Ja. Het, is een, het is een heel mooi eiland. Oké, okay, onafidepsie. Ik, ik wil je bedanken voor je verhaal, inderdaad. Ciao en uh, werk ze nog Ciao. even. Oké. Okay. Something stop me. No traffic jam See, I was driving over My big hot air balloon Floating high into the darkness I hope I get there soon There's so many things to do So many people I need to talk to And they've all been waiting Well I gotta make it through something special happened today I got green lights all the way with no big red sign. Of Single van LO Black heet Green Lights en hoor die hier in de nacht op Radio 1. Waar we praten over mooie vakantieervaringen, uh, reizen die echt indruk hebben gemaakt. En ik heb Rob aan de telefoon. Goeie Rob. Jij stuurt dus juist al een mailtje naar nachteteo.nl met wat, uh, wat mooie foto's van de, uh, de reis die je gemaakt hebt en waar je geweest bent. Ja. Yeah. Vertel. Nou, het is een um, uh, stukje Amerika. Uh, uh, Door op de grens van. Uh, precie of precies op de grens van Arizona en Utah. Mm -hmm. En dat is zo verschrikkelijk mooi. Het ligt vlak in de buurt van Salt Lake City, hè, waar ook ooit de Olympische Spelen zijn geweest. Ja, daar ben je 2000 mijl verderop. Maar goed, maakt niet uit. Maar even voor het, voor het idee: <laughs> het is, uh, het is uh, zeg maar 50 mijl ten noorden van de Grand Canyon. Mm -hmm. Dat zeggen mensen denk ik iets meer. Uh, maar het is zo onbekend. Dus, uh, en daar zijn we eens een keer uh, uh, heen geweest. En dat wil ik gewoon even mededelen. Ja, en, en dat is dus Utah, heet het? En ja, zo... Utah is een stad, hè? Ja, in de staat Utah. En dan een, bepaald, een bepaald gebied. Kan je omschrijven hoe dat gebied eruit ziet? Is het daar heel uh, groen? Is, daar, is er veel water? Uh... Nee, het is heel droog. Ja. Het is uh, uh, heel uh, heel droog. Het is uh, mm, uh, zoals wij op vakantie gaan, meestal in de zomer natuurlijk, uh, uh, behoorlijk uh, warm. En, uh, maar het is, het is de, de, de, de steenformatie die zich daar heeft afgezet, of afgezet, uh, ontstaan is, uh, die is zo bijzonder, dat zie je nergens op de wereld. En het is een beetje bijzonder, want de Amerikanen die maken overal een geplande voor, voor in die buurt, voor natuurlijk de Grand Canyon, en Zion Park en Bryce en, en, en Canyon, mm -hmm. maar dit niet, want ze willen daar ook niet meer dan 10 personen per dag in hebben. Oké. En dat? die foto's die ik even heb gestuurd, um, daar moet je wel 2,5 uur verlopen om daar te komen. En waarom willen ze er maar 10 mensen maximaal in? Omdat het een heel uh, gevoelig gebied is, en dan druk ik mij zeer waarschijnlijk geologisch uh, onvolkomen uit. Maar um, je ziet in, de, in die steenformatie, zie je de voetstappen van je voorganger. Oké. Okay. So... Dus het, het is hele zachte steen. Ja. Yeah. Want, want in het gebied wat je dus beschrijft, dat is, die, die, het heeft ook een soort roodachtige kleur, hè? Een beetje donkerrood, paarsachtig. Ja. Het ziet er, het ziet er heel mooi uit. En, en moet je daar nog geld voor betalen om daar dan, dan te kunnen lopen? In dat speciale stukje, waar je dus met tien mensen mag komen? Ik heb geen idee meer. Hoe lang is het geleden dat je de reis gemaakt hebt? Nou, toen ik bij de Wee was, een jaar of zes zeven, acht geleden of zo wat. Ja. En hoe heb je, heb je dat gedaan? Was je met een camper uh, aan het toeren door die staat? In een tentje. In een tentje. En heb je dan ergens vlakbij in de buurt... Uh, uh, ja, over... dat was een, uh, een campground. En, uh, maar wij staan altijd op uh, uh, van die uh, echte natuurcampgrounds. Dus er was een campground met uh, vier plekken. Ja. En uh, twee stonden in Arizona en twee in Utah. Ja, en, en, maar als ik, als ik dan denk van, nou, er, er kunnen tien mensen, er, er mogen daar tegelijk in. Uh, volgens mij trekken er heel veel mensen naar dat gebied toe om dat juist te zien, omdat dat een toeristisch hoogtepunt is. Uh, is dat dan niet dat je van tevoren moet aanmelden? Staan er geen grote wachtrijen? Ja, je moet je, je moet je wel ergens aanmelden bij een of ander bureau of landmanagement of zoiets. En dan uh, krijg je een soort pasje en dan uh, mag je er op een dag, mag je erin. Ja maar er is geen hond die je daar controleert, nee. dus uh, dat maakt verder niet zwaar. Maar ik vond het zo opvallend, want ik was al vele malen in in die buurt geweest en dit was uh, voor mij helemaal onbekend en uh, maar heel erg prachtig. Ja, het is, een, het is een en indrukwekkend. Ja. En als je daar in dat gebied loopt. En net als ik zeg, je moet er ongeveer 2,5 uur lopen voordat je bij uh, dat gebied bent waar die, waar die fotootjes te maken uh, Dan, uh, uh, je komt ook bijna geen mens tegen. Nee, natuurlijk niet. Want er mogen ook maar een paar mensen in mm -hmm. uh, uh. per dag. En is dan maar een heel indrukwekkend gewoon. Ja. Er zijn er volgens mij heel veel posters van, hè, van de wave. Ik, ik kan me herinneren van die posterwinkels in Nederland dat je dat ook heel vaak ziet. Uh, weet ik zo niet. Een heel mooi stukje Amerika, dus uh, volgens jou, Rob. Dat is, een heel stukje, dat is een heel mooi stukje Amerika en totaal onbekend. Ja. Ja, is, is het echt onbekend, denk je? Is het echt een, uh, dat je nou, moet ja, weten? Uh... Je, je googelt wat en je, je vindt nu wat. Maar een aantal jaren geleden was dat uh, niet zo. En de Amerikanen zelf maken er ook geen, helemaal geen reclame voor. Kijk, de, de, de, de Grand Canyon, dat is een toeristische, hartstikke mooi gebied. Ja, ja. En, uh, maar dat is uh, uh, heel erg uh, uh, toeristisch geworden. Al die andere parken eigenlijk ook. Maar dit nog helemaal niet. Ja. Ik heb hem uh, genoteerd, op De wave in de Staten Utah, de mooie bergen met de rood uitgedorst. Ik wil je bedanken. Als je in de buurt bent, moet je er zeker eens een keer langs gaan. Ik, ik heb hem bij deze genoteerd. Ik heb, een, ik heb denk ik, na nou vannacht een heel mooi wensenlijstje gecreëerd hier. Oh, Met dank okay. aan de luisteraars. Rob, ik wens je goeienacht. Uh, Jij nog de uitzending. Dag. U kunt er mee praten over welke reis heel veel indruk op u heeft gemaakt. En waar moet je nou absoluut geweest zijn? Bellen door via 0800 1121. Dat is 0800 1121. Gaan we naar muziek van Katie Melloa. De 9 miljoen bicycles die ze schreef tijdens een tour door Peking 2005. It makes me feel quite small But you're the one En de 9 miljoen bicycles in de nacht op een. we praten over vakantieverhalen en reizen die indruk hebben gemaakt. En ik heb Hans aan de telefoon, goeienacht. Dag Hans. Je kunt mij horen op dit moment. Hallo. Dag Hans. Ja, uh, je valt elke keer weg. Het heeft geen zin om verder commentaar te want je valt elke keer weg. Ik val ook weer weg. Dat heeft waarschijnlijk met een hele slechte verbinding te maken. Is het nu beter of zeg je van dit wordt helemaal niks? Hallo. Nou, dat, uh, dat gaat hem niet worden. Ik ga naar uh, Luc. Goeienacht. Dag, Luc. Hallo. Luc, jij bent in uh, Kroatië geweest. Ja, ik kan je een beetje moeilijk verstaan. Ik, ben, ik heb een zachte stem. Kun je mij verstaan? Ik, uh, ik kan jou verstaan, Luc. Luid okay. en duidelijk. Okay. En er wordt op het moment aan gewerkt dat, jij, dat je mij ook beter kan verstaan. Maar vertel ja. over Kroatië. Ja. Ja, nou, net wat ik zeg. Ik, ben, uh, ik ga elk jaar naar uh, het eiland Kroatië in Kroatië... Dat is bij Split uh -huh. en uh, ja, dat vind ik een van de mooiste eilanden die er, uh, die er hier sowieso in Europa zijn. En wat is er zo mooi aan, aan, aan dat eiland, Havaar? Nou, de, de, de geur van de, van de lavendel die, uh, die komt je tegemoet als je op de boot zit en dan kom je er zo aanvaar in Starigrad. Daar in een heel klein haventje en daar legt die boot aan aan en dan de geur van, uh, van, de, van de lavendel en van de... Van de Majorijn. En, uh, ja, dat, dat komt je tegemoet. Dat je hele aparte lucht hangt op het eiland. Ja. Dat is gewoon, uh, het is gewoon uh, schitterend. Uh. En je hebt ook allemaal van die, van die uh, druivenveldjes. Uh, allemaal om, uh, omsteend helemaal. Dus al die, die, die brokken steen. Hebben ze allemaal van die muurtjes gebouwd. Zie je het, op het hele eiland zie je dat. En daartussen daar, daar hebben ze ook uh, lavendel uh, gegroeid daar. En uh, daar in die druiven en uh, olijven natuurlijk. Dat klinkt het, echt goed. Het water heen. is zo prachtig. Ja. Je kunt er lekker zwemmen. Oh, ja, je hebt er uh, leuke restaurantjes. Leuke, leuke stadjes waar je zo staat, even kan zitten. En het, en, en het prettige is: er, zijn, er komen wel toeristen. Maar Nederlanders zie je daar nooit. Nee, dat dus, is het mooiste, nee. uh, ik wij ga wij meestal in, uh, in uh, eind september, dan is het weer ook altijd nog goed. Maar uh, in, in, in het hoogseizoen zijn we ook wel geweest, maar dan is het uh, eigenlijk te warm. Zoals nu dan is het uh, 35, 40 graden, dus dat is een beetje te heet. Ja, maar ge... dan uh, ga je dan uh, ook in, in het hoogseizoen, nou, als je dan één Nederlander, een, dat is gewoon een verdwaalde Nederlander, want die willen gewoon een paar... Uh, je hebt er ook nog andere eilanden liggen, Pol en uh, nog een paar eilanden. Als ik het zo hoor, een prachtige plek, Luke. En, uh, maar o, ja. o, het, het is dus niet heel toeristisch, als ik het zo hoor. Het is wel een, een unieke, nou, unieke plek. De, de, de, de meeste toeristen die komen toch uit het uh, uit vasteland, uit Kroatië zelf, Hongarije, Bulgarije, uh, Bosnië en zo, dat, uh, dat wel. Maar, uh, en uh, ja, in het hoogseizoen komen er nog wel eens wat Italianen. Want die, die overstek van, uh, van uh, Italië naar, uh, naar het eiland dat is ook niet zo ver, natuurlijk. Ah, oké, okay. ja. Dus die zie je ziet ook nog wel wat, uh, wat Italianen. Maar het is ook, heeft ook een beetje Italiaanse uh, invloeden. Dat, uh, want ik, ik kom ook altijd in Italië, maar dan uh, vergelijk ik het eigenlijk altijd wel een beetje. Maar het heeft wel een beetje Italiaanse invloeden. Ja, en hoe heb je het ooit gevonden, dit, uh, dit plekje? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik, ik woonde in, in Oosterbeek. En uh, mijn overburen die kwamen er al, uh, al jaren. En die zeiden van: Goh, ga er ook eens een keer naartoe. Die zeiden Ja, dan moet je maar een split rijden. En dat uh, 1700 kilometer. Ja. En, uh, en toen zei zij: Zij woont daar nu nog. En ze zei later: uh, die, uh, die vrienden, die overburen, die zijn verhuisd. Die zijn daar naartoe gaan, uh, gaan wonen. Ja, dat was ook een beetje een triest verhaal. Want ze woonden er net twee jaar. En toen kwam hij te overlijden. Oké, okay, wat gingen ze daar doen dan? Gingen ze daar werken? of... Nee, nee, gewoon een beetje rentenieren. Okay. Ja, het levensonderhoud is daar, uh, is daar goedkoop natuurlijk. Yeah. En, maar ja, toen zeiden ze van, nou, als je als je één keer op het eiland geweest bent, dan, uh, ja, dan ben je pacht. Dan is het uh, ja, dan ben je verkocht. En inderdaad, ik, uh, we zijn er toen naartoe gegaan en uh, nou ja, ik ga elk jaar ga ik weer terug. Je gaat elk jaar terug. <laughs> ja, heb je dan ook echt een, een vast plekje, een vast hotelletje of zo wat je boekt? Ja, ik ken al uh, vrij veel mensen daar zo. En uh, we zitten dan in, uh, in Jelza. ligt midden op het eiland. En uh, daar hebben we gewoon bij, uh, bij een Duitse familie. Die wonen er ook al jaren. Die komen het Oberhausen. En die hebben daar een uh, restaurantje en uh, twee appartementjes. Nou, en dan bel ik haar op. En dan zeg ik: Hildegaard, ik kom uh, eind september. Kom ik weer. En dan, uh, nou, dan heb ik gewoon weer het appartementje. En dan. Uh, nou, dan kun je bij hun eten of je gaat ergens anders eten. Ja. En je kiest dan ook een beetje bewustheid na het seizoen? Ook vanwege de temperatuur ja. denk ik? Ja, ja, ja. ja, en dan is... Uh, kijk, het voorjaar ging er ook wel eens, maar dan is het weer nog een beetje onbestendig. En in, in, in eind september dan, uh, dan is het meestal nog wel, uh, wel goed weer, dan hij, meestal 25 graden. En dan is, uh, is ook uh, de meeste restaurantjes die zijn nog open. In oktober dan is... Uh, ja, dat sluit, sluit alles. Het is dus een beetje winter. Of winter, maar dan, uh, dan gaan we weer een hoop mensen. Die gaan weer in het vaste land om daar te werken. Die werken dan uh, zomer we staan, een beetje in, uh, in de toerist, uh, ja. En dan die, uh, ja, 1 oktober dan gaan ze weer in het vasteland. Uh, en dan in uh, maart of april komen ze weer terug. Keren ze weer terug, ja. Klinkt ja. Als, een, als een mooie plek, Luc. Het is dus een eilandje uh, voor de kust van uh, Kroatië. En het heet dus Hvar. En je speelt het ja. als H-V-A-R. Hvar, ja, ja, ja, ja. Helemaal goed. Nou, bij deze, als de mensen het willen opzoeken, kunnen ze dat doen. H-V-A-R dus. Dankjewel ja. voor je voor je beschrijving van dit, uh, dit mooie eilandje. Oké, okay, dankjewel. En een goede nacht nog. Uh, succes met je uitzending. Ja, dankjewel. Oké, okay, U kunt meepraten via 0800 1121 over een reis die veel indruk op u heeft gemaakt. Waar moet je bijvoorbeeld absoluut geweest uh, zijn? Naar welke plek bent u geweest? Juist die ene plek? Of heeft u bijvoorbeeld een, een lange reis gemaakt? Bent u, heeft u ooit uh, met de rugzak op uh, bent u gaan lopen, backpack reizen gedaan? Bent u liftend gegaan? Bel door via 0800 1121. Dat is 0800 1121. Traveling Light van Joel Hansen en Sarah Groves in De Nacht op 1. Een plaat die ook helemaal past bij het onderwerp. We hebben het vannacht over reizen. En welke reis heeft u gemaakt en heeft veel indruk op u gemaakt? Belt u door via 0800 1121 Dat is 0800 1121 En belt u niet, bent u niet in de gelegenheid om te bellen? Dan kan er ook altijd een mail gestuurd worden naar nacht.eo.nl. En ik heb hierin een mooi lijstje voor me. We hebben natuurlijk veel vakantiebestemmingen. En ik hoop vannacht ook nog veel vakantiebestemmingen door te nemen. Bijvoorbeeld, misschien bent u een kampeerder. Misschien bent u dus inderdaad een backpacker en uh, nou dat gaan we volgend uur zeker nog delen. Ik ga nog even naar de telefoon. Ik zeg uh, goeie nacht op één. Met wie spreek ik? Ja, nee. een hele goede avond spelen. Leuk te spelen, Dag. Uh, ja, ik ben naar Zuid-Afrika geweest. Ben je recent daar geweest? Uh, 2008. 2008. Ja. En in welk deel van Zuid-Afrika heb, heb je gezien? Uh, ja, bij uh, ja, ongeveer 200 kilometer onder Durban. Oké. Okay. En bestond die reis echt uit, uh, uit veel trekken en, door, en in een autootje rondrijden? Ja, dat heb ik wel gedaan. Uh, ik, had, ik had meegedaan aan uh, het programma Ik Vertrek. Oh, echt waar? Ja. Wat, wat heb je daar, uh, heb je daar uh, opgezet dan? Nou ja, uh, de, die familie ging er naartoe, of een uh, ja, Nederlandse familie die ging emigreren. Ja. En uh, ja, ik zag het op tv en toen had ik gereageerd. Of ik had uh, de tros gevraagd uh, of ze uh, me dat e-mailadres konden verstrekken. En ja, toen uh, hebben we je... een halfjaartje ge -emailed. Want jij wilde en... die mensen graag gaan opzoeken die meegedaan hebben, hadden met dat programma. Ja. ja. En wat hebben die mensen daarop opgericht? En, uh, en, uh, nou, daar zijn ze nog maar bezig, maar uh, ze zetten daar een familievakantiepark. Uh, zijn ze daar aan het bouwen? Aha. En jij bent er dus naartoe gegaan omdat je dat zo uh, interessant vond. Je had zoiets van ik wil daar naartoe en ik wil meehelpen? Ja, nou, iets trok mij in die uitzending en ik uh, heb ze gevraagd of, uh, of ik mee mocht helpen. En uh, nou, dat vonden ze goed en uh, ze hebben me de, ja, door dat uh, uh, onderdak uh, verstrekt en eten. En uh, ik heb hen geholpen met, uh, met bouwen. Met bouwen dus van een... Ja, die, van, uh, van Huizen van in huizen. principe. Ja. Ja. Het, het klinkt heel mooi. Vind je het goed om even nog aan de telefoon te blijven... dat we na het nieuws er even over verder praten? Nou, ja, prima. Nou, blijf even hangen, dan praten we zo meteen door. Na het nieuws zijn we terug over de vakanties. De vakanties, de reizen die indruk hebben gemaakt... en waar moet je absoluut geweest zijn. En belt u in de tussentijd gerust naar 0800-1121... om die ene favoriete plek door te geven die heel veel indruk heeft gemaakt.